Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten ondersteunen bij het doorvoeren van politieke hervormingen. President Obama zei in een toespraak dat de VS zich actief gaat bezighouden met de hervormingen in Egypte en Tunesië. Obama heeft het IMF en de Wereldbank gevraagd volgende week met een plan te komen om de financiën van de twee landen op orde te krijgen. Verder zei Obama dat de situatie in Syrië snel moet verbeteren. President Assad moet de overgang gaan leiden of anders vertrekken, zei Obama. Verder zei hij dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen alleen is op te lossen als er twee aparte staten komen. De VS blijft zich inzetten voor de veiligheid van Israël, maar zegt dat vrede niet dichterbij komt als Israël gebieden blijft bezetten. Daarom zouden de oude landsgrenzen van voor 1967 weer moeten gaan gelden. Premier Rutte zegt dat het kabinet Griekenland alleen steunt als dat in het Nederlands belang is. Hij reageerde in de Tweede Kamer op kritiek van gedoogpartner PVV die geen euro meer aan Griekenland wil geven. Als we er niet van overtuigd zijn dat de steun in het belang is van Nederlandse pensioenfondsen, spaartegoeden en bedrijven steunen we niet, zei Rutte. Hij noemde de opstelling van de PVV en de SP, die ook tegen nieuwe steun aan Griekenland is, onverantwoord. Bij de huldiging van Ajax zijn afgelopen zondag 160 gewonden gevallen. Het gaat voornamelijk om mensen die snijwonden hebben opgelopen door het gooien met flesjes. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft 75.000 euro schade opgelopen tijdens de huldiging van Ajax. Supporters hebben de buitenkant van het museum vernield en een kantoorvilla die ernaast ligt. Het zou gaan om hekwerk, luifels en luiken. Het is nog niet bekend wie de schade gaat betalen. Eerder was het duidelijk dat het stedelijk museum schade had opgelopen door de Ajax-supporters. Het zou gaan om enkele tonnen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend helder. In het binnenland koelt het af tot 5 graden met kans op voorstaande grond. Morgen periode met zon in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het nos Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Zoeterwoude staat 8 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan ook omrijden via de A44. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Wassenaar een file van 2 kilometer. De N44 Den Haag richting Wassenaar voor 2 kilometer. En op de N44 van Wassenaar naar Den Haag voor de aansluiting met de N14 2 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wel nog gisteren. We zijn er toch uh, in geslaagd om er uh, te komen hoor, eerlijk gezegd. Het zag er even naar uit dat <laughs> het niet het geval zou zijn, maar goed, dat maakt niet uit. We zijn er. Ja, ja inderdaad. Klinks lekker ragen vanavond. Ja, dat lijkt me wel een goed plan, eerlijk gezegd. Uh, na alles wat er geweest is en na deze week. Ik schijt op deze week, eerlijk gezegd. Nou, ik niet. Hoezo? Heb jij dan iets spannends meegemaakt dan? Nou, niet helemaal. Nee, wat, wat mag, mag ik. Uh, uit ik jou verhaal op, kijken, teken... Een nieuwe auto. Nieuwe auto? Ja, een nieuwe Heb auto. je geld te veel? Niet helemaal, maar ik heb gewoon zin in een nieuwe auto. Jij hebt niet meer zin, uh, nieuwe ik zin? Ik heb zin in een nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe auto, auto ja. Eentje op het oog? Ja, ik heb er wel een op het oog. Een uh, Toyota MR2. O, oh, die dingen! Dat zijn ja, die Shonibak-model. Uh, niet Shon de, niet, niet jouw Shonibak-model, nee, nee, nee, nee. maar een, uh, een wat netter model, weet je. Een mooie witte leren bekleding. Uh, een beetje, beetje uitgetune auto met, uh, nee, met, met uitlaatjes niet de, aan de zijkant. Nee, en juist niet. Niet dat straatrace-model, maar als een keurige sportauto... Een keurige sportauto. Een keurige sportauto. En dan zie je maar en aan soms. Nou, als ik zo naar je kijk, uh, dan denk ik van, nou hij kan hem inderdaad gaan uitbouwen tot, uh, tot iets uh, vrij spectaculairs, eerlijk gezegd. Ja, maar ik zat altijd in een -auto. auto. Oh! Dat het altijd nog redelijk origineel blijft. En een netto. Ik wil niet hier zo'n Johnny zijn met, uh, met zo'n schreeuwpijp Als, als mensen dus denken van, waar hebben we het over? We hebben het over de week. Dus, dus we, hebben het, uh, ja. we hebben het even over deze week. Want mensen die denken van, waar lullen deze twee uh, nu over? Over deze, dit programma Alternative FM. Nou, maar hierover. Wat, wat maakt jouw week dan zo'n boze week? Mijn boze week. Nou, het heeft uh, alles te maken met uh, wat er gistermiddag is plaatsgevonden in Velsbroek. ...een werkbespreking. En als ik ergens een aan heb... ...dan zijn het wel vergaderingen... ...die uh, nergens over gaan. Ik heb er gewoon niks mee. Ik, uh, uh, laat mij maar gewoon lekker mijn gang uh, gaan. En uh, als er iets besloten moet worden, dan lossen we dat op de werkvloer op. Moeten we niet uh, anderhalf uur een beetje gaan uh, stomzinnig uh, naar elkaar zitten luisteren van, wat doe jij? En, en dat dan wat je doe je jij? Vallen onder de vergadering. Uh, dat nou, dat bent. geldt niet veel, maar uh, het is... Uh, daarom heb ik ook zoiets van, uh, ik ga lekker eens even een beetje agressief uh, beginnen vandaag. Blijf stuk volhouden, dat agressiviteit? Uh, uh, nou, ik weet niet of ik dat vol ga houden. hou uh, <laughs> Er zitten inderdaad weer gewoon uh, platen tussen van uh, mensen uh, die in de muziek uh, deze muziek volgen, zeg maar. Die, uh, die wat bekender zijn. En ik noem dus ik net. Uh, wat, 너, al in... na, na, wat zei ik net? De, de, de lim Bizkit met Hot Duck. Die hadden we net al. En daarachter hoorden we Rage Against Machine Sleep Now in the Fire. Het is een beetje voedende mannen muziek. Dus ik denk van. Nou laten we daar maar eens mee beginnen gewoon. Klaar. Ja. En uh, evengoed uh, hebben we ook aandacht uh, voor alles, al het schoons wat uit de regio is. Maar ja, vandaag daar zit een het ook tempo, voor. een beetje meer tempo. Uh, en, uh... Ja, er zitten ook uh, wat, uh, wat bekendere dingen. Dat kan ik je dus nu al uh, vast uh, verlappen. mee eens? Ja. Ja? Nou, laten we dan maar uh, gewoon eerst, eerst weer uh, vanuit uh, een, uit onze eigen regio maar weer gaan putten. Want ja, uh, we hebben een band... Je bent eens een beetje in rusten, maar af en toe dan uh, besluiten Jelle en Michael toch eens eventjes weer van... Nou, we kunnen wel weer eens uh, wat, uh, wat gaan doen. Ze heten de Sculpture in the Clay en dit hebben ze gemaakt. Luister zelf naar. Een beetje uit de krocht van de ziel vandaan lijkt het wel. Van Rua, is dit Keep Moving? Jongens, staan in de kwartfinale van The Rock Alternative van de Grote Prijs van Nederland. Ja, het is erg donker, mag ik erbij zeggen. Het is buiten niet donker, maar de muziek wel. Ja, maar klinkt niet verkeerd. Nee, dat vind ik ook niet. En ze werken samen met Holger Schwet, een Duitse producer. Dat is er wel een beetje aan af te horen Tenminste dit nog niet Maar ze hebben ook een nummer gemaakt Waarbij ze deze man hebben gebruikt Of tenminste zijn kennis hebben gebruikt En dat is allemaal Samengekomen in een album Wat ze onlangs hebben uitgebracht 41 Minutes Heet dat, dat album Je kan het bestellen op de website Van de gasten Maar je kan ze dus ook live gaan aanschouwen En dat zal nou, Eerdaag zijn Ik weet niet wanneer ik denk uh, haast dat het uh, volgende week is en anders is het de week erop. Maar ze zitten in ieder geval in de kwartfinales van de grote prijs van Nederland. Dus dat uh, weet je in ieder geval dan wel. Uh, waar het niet voor op gaat, <coughs> helaas, is voor de, de Sculpture in de Klee. Uh, ze, uh, ze hebben ooit een cd uh, gemaakt. De band bestaat nog steeds, want de twee, er zijn twee mensen overgebleven eigenlijk. En die regisseren het als het ware. Dat is Michael Sondorp en Jelle Visser van de Sculpture in the Clay. En zo af en toe willen ze dat nog vormgeven met nog een aantal muzikanten erbij. En dan bestaat die band gewoon nog steeds. En ...wat ik uh, gedraaid heb. Ik krijg nog steeds een tracklist uh, van, uh, van Michael, maar uh, Waarschijnlijk uh, heeft hij dat, uh, dat ooit uh, ja, in de gauwigheid uh, vergeten. Maar goed, ik, ik moet het doen met het uh, nummertje 3 van, uh, van het album... ...wat ik uh, van hem heb uh, gekregen. Van de Sculpture en de Clay. Ze komen dus uit IJmuiden. Waar anders, want er zijn een hoop muzikanten rond te lopen. Als ik denk bijvoorbeeld aan Gangster hè? met Daan van Putten. We hebben Suus de Grote. En natuurlijk niet te vergeten Fabian Dammers om maar even wat namen. Dat is al maar even een greep uit wat zich allemaal in af en afspeelt. En dus, dus ook dit bandje. En dan hebben we nog, nog een band. Pound. Komt ineens uh, iets bij me op. Lijkt mij misschien ook nog wel aardig om uh, straks even een nummer van Pound te gaan draaien. Dus dat, uh, die jongens komen ook uit de muiden. Uh, die mensen die zijn nog uh, druk bezig met, een, uh, met het in elkaar zetten van een EP. Maar dat zal toch eerdaags wel het uh, levenslicht uh, gaan zien lijkt mij dat wel. Maar goed, uh, het wachten is uh, daarop. Nou, uh, dan maar eventjes weer terug uh, naar het uh, Duitse rampentampwerk... Uh, nou, dat moet jou wel wat zeggen, Marcus, denk ik. Ja, zeker. Rein Rous van Rammstein. dat heet uh, Come Along Baby uh, en dat is van uh, Fatboy Slim. Je denkt uh, van dat is toch uh, een van die jongens van de House Martins, ja dat waren uh, dat waren hele keurig nette muzikanten uit Engeland en een van Norman Quentin Cook besloot toch maar iets uh, aan knoppen draaien te gaan doen en toen kwam er dit uit. Right here, right now is uh, overigens een, een hit uh, geweest in uh, Nederland. Geldt niet uh, voor de, de binden die we ervoor hadden gedraaid: uh, het Duitse Ramstein. Ja, Ramstein. Ja, met Rijn-Raus. Uh, dat uh, is een nummer uh, wat je ook af en toe nog wel eens hier komt. Ja, we hebben zo'n bui dat we vandaag even wat uh, minder toekomen aan het uh, gewone werken wat we uit de regio hebben. Maar goed, daar gaan we toch nu even wat uh, aandacht aan besteden. Want ja, uh, tenslotte zitten we er uh, uiteraard voor. Halesbeentje, ze hebben weer een, een nieuwe demo afgeleverd. Uh, twee weken terug hebben we daar al één track van gedraaid. En dat nummer dat heette Mirror Glass van... Uh, de Lost Noise. En dit is het tweede nummer van, uh, van het uh, demootje wat ze hebben opgestuurd. Ja, en als je een demo opstuurt, heb je gewoon een uh, streepje voor. Suck It Up heet het uh, nummer van De Lost Noise. Ik ben een beetje boos. Ik ben een paar hoor. Ik ben een beetje boos. Ik ben een beetje boos. Zo, ja. Ik ben een beetje boos. Ik ben een beetje Ik ben een beetje boos, ik ben een ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, ik ben zo Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, ja soms ben ik saai. Maar nu een beetje dik, een beetje dat, een beetje vlot op die gat, een beetje vlot op die gat, een beetje dit, een beetje dat, een beetje van op je gat, een beetje dit, een beetje dat, een beetje vlot op die gat, een beetje vlot op die gat, een beetje dit, een beetje dat. Heb ik vrat, vrat, vrat, vrat heb je gat. Ben ik met jam. Ben ik soms ook best wel aan? ...een beetje boos. Nou, dat was ik van de week eerlijk gezegd ook wel. Klopt wel, hoor. Elrond. Dus eh, wat dat gaat, is ons niks vreemd. Klopje popje met Eufraat. Eh, vorig jaar kwamen ze uit in de voorrondes van de Rob de in de tweede voorronde moesten ze het onder andere opnemen... ...tegen de latere winnaars, Ethereal... En zij mochten toen het spits uh, min of meer afbijten. Dat deden ze wel leuk. En bovendien hadden ze in de Amsterdam Popprijs hadden ze toch ook aardig wat uh, ja, min of meer wat dingen neergezet. Evert van der Waar was op een gegeven moment een van de mensen die zei. Dit is. Kutherry, zei hij gewoon. Ja, uh, ik weet niet. Uh, het is een een of andere muziek uh, recensent. Muziekcriticus. Heb ik me laten vertellen. Ik weet niet precies wat hij doet. Maar uh, het schijnt uh, dat hij een uh, uitspraak heeft gedaan. En dat had PPVisie gewoon overgenomen. En Menno Timmerman was ook uh, nogal erg uh, onder de indruk van de, deze band. Het was een... Uh, ja, deze band was uh, half... Uh, uh, waanzin als je ze uh, uh, horen terwijl je ze eigenlijk ook ziet. Zoiets maakte in ervan geval. Half niet uh, uh, waanzinnig, ja, nou ja. In, in woorden van die strekking ongeveer. Ik weet, binnen de ex ex exacte woorden uh, ben ik uh, kwijt. Maar hij was ook nogal erg te spreken over deze band. Uh, Klopje, popje. Was op dat moment vernieuwd. Maar de, de laatste tijd horen we toch vrij weinig van uh, Klopje, popje, Marcus. Dus ja. Ja. Uh, het, uh, wat dat er gaat, uh, is het een, uh, zijn ze denk ik ergens onder een steen gekropen, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, goed. Ik zit nog steeds met die woorden van... Uh, deze, uh, deze band zien uh, is half niet zo waanzinnig als deze band horen. Zo was het. Dat was de uitspraak van Menno Timmerman. Tenminste... Uh, Bijna in de buurt, denk ik. Uh, dat uh, moet ik. Oh ja, want anders uh, gaan er weer mensen met uh, mails komen en boze faxen en uh, noem maar op. Van jaap Koper, Wat ben jij nou weer aan het allemaal aan het doen? Maar goed, uh, ja, maar goed. Dat mag geen naam hebben? Denk ik eerlijk gezegd. Wat is dat nou? Zodat ik wakker blijf. Oh. Dus dat is een beetje het uh, waar jij uh, een dat beetje. Dat geeft doorheen. je vleugeltjes. Nou, dat is niet. Uh, dat is een beetje een afgeleide vorm, denk ik, van die vleugeltjes. Ja, de echte vleugels zijn te duur. Dus ik ga voor namaakvleugels. Ja, maar je... En dan hopen dat ik niet neerstort. Nee. Ga je dat ook met die Toyota doen van de week? Nee, dat, dat wordt wel al origineel. Dat wel? Ja. Want het is een echte originele. Dat is geen namaak, eerlijk gezegd. Ja, maar die vleugels komen niet zo hoog. Als een Toyota uit de bocht vliegt, dan, ja, dan kom je waarschijnlijk ooit eens heel hoog. Maar. Oh. Dan krijg je de echte vleugeltjes van daarboven. Weet je. Uh, Japan, de ik hoorde vandaag ook over de Japanse economie. Het was niet best... Dat heb je wel eens als er een, een, een golf over je land <laughs> Een golf van waanzin. Nou, dat is, dat is natuurlijk niet, niet, niet, niet fijn. Maar goed. De, de mensen zitten in een diepe recessie. Er wordt weinig door de Japanse overheid geproduceerd. Heb ik me wel laten vertellen. Dat, tenminste, de, de, de bedrijf, het bedrijfsleven. Dat, dat, ja, dat heeft allemaal te maken met die, met die golf. waar jij het net over had. Die nou, golf, ja. En dan nog die mensen die natuurlijk getroffen zijn. Die we ook... ...hele andere sores aan hun hoofd... ...dan ja, afgaan op de reclames... ...die voorgeschoten wordt... ...op een televisie... ...als je überhaupt nog een televisie hebt... ...na die tsunami die er geweest is. Ja. In dat gebied dan wel te bestaan En als je dat dan niet hebt Dan moet je, je ook weer maken dat je wegkomt Omdat er in een of andere kerncentrale ergens uh, loopt te lekken En uh, dat je in een straal van 30 kilometer Als je in een straal van 30 kilometer woont Dat je ook moet maken dat je wegkomt Dus je hebt wel wat anders aan je hoofd Dan alleen maar de economie een beetje draaiend houden van Japan En jij Marcus Doet daar toch dan een goede daad mee Door een Toyota aan te schaffen Ja maar die is al een tijdje terug in Nederland geïmporteerd, Dus ik weet niet dat ze er nog heel veel profijt van gaan hebben Maar ja, de maar auto rijdt paar, nog maar de, stel, paar, uh, stel dat jij nou pech krijgt met die auto Wat ga je dan doen? Ga je dan naar een buin haas Of uh, ga je dan toch nog naar een een of andere garage uh, Echt, uh, De echte dealer De echte dealer? Ja. ja Kijk, kijk. dan verdienen die Japanners uiteindelijk toch weer geld aan je Uiteindelijk ja Hopen dus, dat niet te vaak Ja, als het onderhoud is of wat dan ook Dan verdienen ze er toch weer wat aan ja. Dus verricht jij uiteindelijk toch weer een goede daad nou, ik voel me er in ieder geval al goed bij dat ik zit te denken over een de diote te komen. Ja, ja het, lijkt me, het lijkt me wel. Goed, uh, we gaan weer even terug naar de, de muziek. Uh, we hadden het over voorrondes van de Rob wordt Een band die de voorrondes had overleefd, maar niet de finale was deze band la maar ze mogen meedoen in uh, de kwartfinales van de grote prijs van Nederland, Rock Alternative. Wanneer dat precies is, weet ik niet, maar dit is nog uh, van hun uh, EP of CD, The Invention of Breakfast. Dat nummer dat heet The Execution. Well, The so Execution. Factory is my home Dat waren ze dus. Beers Noir. En uh, Night After Night. Jongens en één dame hebben nog even op het podium van het uh, Jupiler-podium uh, gestaan. Van Bevrijdingspop. En nou hoorde ik dat uh, de heren van We Cook We Fire. met een hele meute de, ja, de studio ingaan. om dit nummer wat ze. Vorig jaar juni hier hebben laten horen In de CFM studio Was ook tegelijkertijd Het laatste optreden van live muziek Hier in Alternative FM Daar hebben deze jongens voor gezorgd En ze doen alles met vuur Daar koken ze ook mee We cook with fire met Hallo Hallo hello, hello, hello. hello, hello, hello, hello.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 love him In de hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. hello. Over het ritme van